Twee uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Hero Brinkman spreekt tegen dat hij partijleider van de PVV wil worden. Hij heeft een vraag daarover in het radioprogramma... Avondspits verkeerd verstaan, schrijft hij op Twitter. In het programma pleitte Brinkman ervoor... dat de partijleider van de PVV voortaan moet worden gekozen... net als bij de PvdA. Op de vraag of hij zichzelf kandidaat zou stellen antwoordde hij ja. Maar hij bedoelde dat hij graag weer op de kandidatenlijst... voor de Tweede Kamer wil staan. Ik heb zeker niet geopperd dat ik voor partijleider wil gaan, zegt hij. Brinkman heeft vaker gepleit voor meer democratie in de PVV. Die voorstellen werden tot nu toe verworpen... door partijleider Wilders en de fractie. De Amerikaanse militair die vorige week in Kandahar... 16 Afghaanse burgers doodschoot, heet Robert Bales. Dat zegt een hoge Amerikaanse legerfunctionaris. Bales is nog niet officieel aangeklaagd. Hij wordt vastgehouden op een militaire basis in Kansas... De Afghaanse president Karzai vindt dat de VS onvoldoende meewerkt aan het onderzoek naar het schietincident. Volgens hem zeggen dorpelingen dat het bloedbad onmogelijk door één persoon kan zijn gepleegd. Het Amerikaanse leger houdt vol dat het een eenmansactie was. Karzai zegt dat hij zijn best zal doen om meer informatie te krijgen van de Amerikanen. Duizenden Tunesiërs hebben in de hoofdstad Tunis gedemonstreerd voor een islamitische staat. Ze droegen zwarte en witte vaandels met verzen uit de Koran... en eisten dat de sharia straks de basis vormt voor de nieuwe grondwet. De demonstranten accepteren geen enkele constitutie waarin de islam geen rol speelt. Het parlement is daarover verdeeld. Vorig jaar werd de conservatieve islamitische en nachtaar partij verreweg de grootste... bij de eerste vrije verkiezingen na de val van president Ben Ali. Het weer, vannacht plaatselijk kans op mist, minimaal rond 5 graden. Overdag in het oosten nog wat zon, maar verder veel bewolking... en later op de dag buien, wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, 747,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 Het wordt een prachtig verrijkend setje uren. In alle donkerte toch een ruime mate van verlichting. Luchtig is het echter niet. Pittige gasten met pittige verhalen. In het laatste uur. Ruim baan voor regionale verrijking in radioreis. Streeks gewijs. Vandaag met Sjaak Braul, gediplomeerd Hagenees. Daarvoor Jan Pronk in Brieven aan mijn jongere ik. Van vier tot vijf Ed Leeflang, de dichter, leraar en minstreel. Vandaag, 17 maart, was in 2008 zijn sterfdag. Straks in het tweede uur een compilatie over de Duitse schrijfster Christa Wolf. En we beginnen met Vlucht in het Verleden... waarin we duiken in het artistieke leven van twee creatieve heren. Straks in het tweede deel van het uur de schrijver en acteur Jan-Willem Hofstra... en we beginnen met Johan de Meester. Hij is te beluisteren in een aflevering van Een Leven Lang... Een bijdrage van de NOS, waarin Trace Verberne in gesprek is met de acteur en regisseur, die geboren werd in 1898 en overleed op 18 maart 1986. Ruim een maand voor zijn 88ste verjaardag was dat. We gaan nu terug naar 14 maart 1983. Trace Verberne in gesprek met Johan de Meester. Luistert u naar een leven lang. Mijn bedoeling en, laten we maar zeggen, mijn hoop is altijd geweest om zoveel mogelijk te zijn uh, iemand die in Holland kon brengen een toneel dat zoveel mogelijk zuiver Nederlands was. Niet alleen dat het, door, als het eens kon, door een Nederlander geschreven moest zijn, maar dat bovendien typisch Nederlands van karakter was. Dat is me natuurlijk niet altijd gelukt. Laat maar zeggen, het is me maar heel zelden gelukt. Maar een enkele keer is het mij dus wel gelukt om toneel te brengen dat deur en door Nederlands was. MUZIEK Vanmiddag in een leven lang Johan de Meester. De man die als regisseur van de Nederlandse klassieken een grote naam had. Zo zette hij Marieke van Nimwegen op het toneel en Reiner de Vos. Hij was de man van de Elke Liek voorstellingen... die in de jaren 50 op de binnenplaats van de Prinsenhof in Delft werden gegeven... elke zomer in de open lucht. Hij was ook de man van de grote vondelopvoeringen. De Gijsbrecht, Ademing Ballingschap... Lucifer en Jozef in Dothan. Johan de Meester, die in 1897 in Rotterdam werd geboren... vertelt vanmiddag over zijn toneelleven. Als schooljongen maakte ik theater. Dat klinkt gek, maar het was zo. Want we hadden een erg leuke um, gymnasiumclub. Ik weet niet eens hoe dat heette, maar um, zoals de meeste gymnasia... zo'n club hebben. En... Um, op de een of andere manier uh, had ik dus al vrij vroeg het idee: hé, hey, ik ga die club gebruiken, bij gelegenheid ook zeer zeker misbruiken, om daar voor mezelf te ontdekken of ik toneel kan maken. En nu, uh, het is, zal nu nog wel zo zijn dat zo'n schoolclub dan avonden geeft. En uh, dat had ik al gauw in de gaten en zei tegen mezelf: aha, dat is mijn kans. Dus toen werd ik in die nee tijd, zeg maar, toneelleider. Zij dan ook toneelleider van Brutale jochies? Net zo brutaal als ik zelf was. En uh, dus in ieder geval via die toneelavonden op dat. Uh, overigens helemaal niet toneelgezinde gymnasium... ben ik aan het toneel gekomen. En de overstap van uh, toneelspelen, zomaar voor het plezier... naar het echte grote toneel? Nou ja, als jongeman had ik natuurlijk... Uh, en als belangstellend jongeman voor het toneel... had ik natuurlijk precies in de gaten allicht... Uh, wie de leuke mensen waren in Holland... En dat waren in die tijd uh, in Hofzakt, tussen Royets en Verkade. Het hele toneel in mijn jeugd draaide om Royets en Verkade. In mijn ogen en in mijn hele cultuur was het toneel eigenlijk pas begonnen bij Royets en Verkade. Want voor die tijd was het een grote smeren. Uh, Dik was ook uh, heel melodramatisch en ondramatisch en ongecultiveerd. En toen op een gegeven moment, dat zal wel bekend zijn... dat hoort min of meer tot de literaire geschiedenis... zijn er in Holland dus twee uh, jonge acteurs geweest... die de niet-onbekende namen hadden van Roerts en van Verkade. En die twee uh, hadden niets met elkaar te maken... behalve dat ze grote concurrenten waren... Die twee uh, toen nog jonge mannen hadden dus allebei het idee... wij willen dat oude rottige Nederlandse toneel... is een beetje vormgeven. En vooral uh, willen we het modern maken. En modern toneel was toen enorm in de mode... dankzij zulke internationale grootheden als Gordon Craig bijvoorbeeld. Die... Uh, ik noem nou een man die meer de vormgeving van het toneel... Uh, via zijn decoratieve ontwerpen. Maar je had natuurlijk precies hetzelfde op het literair gebied. Je had grote toneelschrijvers. Iets later kwam Schnitzler. Uh, ja, ik, ik weet niet, dan nou zou ik mijn hele jeugd moeten gaan opnoemen. Maar in ieder geval mijn eerste jeugd toen ik nog op school was... toen was er dus in Nederland een voor mij, maar niet alleen voor mij, ook wel voor heel literair Nederland, tamelijk belangrijke onderneming, het nieuwe uh, idealistische Nederlandse toneel, uh, gerepresenteerd in hoofdzaak door twee grote mannen, jonge mannen, zeer jonge mannen. De een, de oudste, was Roelants, en de jongste was Eduard van Hoe bent u daarmee in contact gekomen? Uh, op, ja, dat weet je precies. Ik ben zo brutaal geweest om naar Royat toe te gaan. En ik heb gezegd, meneer Royat, zou ik u eens wat mogen vragen? Nou, die grote meneer Royat. Die dacht, wat komt er voor een mannetje met een brilletje op? En uh, die zegt, wat wij, je nou, Jochie... Ik zeg, nou, ik zou graag aan het toneel willen. En tot mijn grote vreugde had hij daar een heel vlot antwoord op. Want ik was lang, ik was niet de enige. Bleek... Bovendien, ik moet er meteen bij zeggen, ik had een goede naam. Want ik heette Johan de Meester. En ik was de zoon van de uh, werkelijk bekende romanschrijver... Johan de Meester, die, wiens meesterwerk Geertje wat werkelijk ook nu nog, geloof ik, wel een goed boek is. Uh, dus uh, ik kwam daar niet helemaal als een uh, gek jochie aan, ik. kwam daar als de zoon van de, uh, ja, zeg maar, beroemde Johan de Meester. Die behalve uh, uh, schrijver van... Realistisch romans ook. En dat was voor mij natuurlijk erg belangrijk... in mijn positie van aan het toneel te willen. Bovendien was hij... Uh, redacteur van de rubriek Letteren en Kunst... dat, dat wat, uh, trof natuurlijk ook het toneel... van de Nieuw Rotterdamse Courant. En uh, tot mijn vreugde en tot mijn verbazing bleek mij toen als heel jong knuddeltje... want ik kwam net van het gymnasium, dat ik niet eens geloof ik, helemaal afgelopen had... Uh, bleek mij toen uh, als volkomen dilettantisch apie... Uh, bij het grote gezelschap van terecht terechtgekomen zijnde... Uh, bleek het toen uh, dat toen hij gezegd had... kom jij daar maar op de repetitie zitten dat dat uh, een enorm uh, gift van hem was. Ten eerste bleek dat... Uh... Er waren natuurlijk wel meer jonge mensen, maar blijkbaar had niemand zo'n constante... Uh, doorgevoerde bewondering voor ooit als ik al gauw kreeg. Want ik herinner me dat ik eigenlijk... Uh, één of twee of misschien een jaar, misschien nog wel langer daar even eentje op al die repetities van Royaerts... dat was dus iedere dag minstens één, gezeten heb... en daar natuurlijk met zulke oren heb geluisterd... hoe de grote Willem Royaerts leiding gaf aan het Nederlands toneel. Zo heet het, het gezelschap geloof ik ook bovendien. En nou ja, dat is dus het begin het glorieuze en heerlijke begin van mijn toneelloopbaan geweest, dat ik mocht komen zitten dag in, dag uit, op alle repetities van de grote Willem Boerens. Hebt u veel van hem geleerd? Nou ja, wat heel veel. Je mag maar zeggen alles natuurlijk. Het was een enorm vent. Uh, alleen is het wel leuk omdat ik dat zo royaal gezegd heb: ik heb alles van hem geleerd. Dan mag ik er meteen echt bij bijzetten, want dat was de gewone waarheid. Dat heb ik later allemaal weer moeten afleren. Dat was heel typisch, want Roy was zo'n karaktervolle man dat hij een hele eigen stijl had opgebouwd. Nou ja, dat was natuurlijk heel interessant en ik zat er ook met grote oren naar te luisteren. En omdat ik nogal. En muzikaal bij wat taal betreft... heb ik daar natuurlijk een ontzettende hoop van opgepikt... van die Royerts-muziek, mag je wel zeggen. Zoals dus uh, als vondel. Uh, dat was ineens een andere vondel. Ik nog mag nauwelijks zeggen. Het was nauwelijks een mooier, hoor. Want uh, de grote Willem Royerts had toch als man van zijn tijd... één groot gebrek dat het enorm retorisch was... Start. derde bedrijf, tweede toneel, vormstijnen, reden van Brutus. Zie, de edele Brutus is reeds boven, stilte. voor rust te gaan ten einde toe. Romeinen, medeburgers, vrienden. Hoor mij aan bij het bepleiten mijn zaak en weet stil, op dat gij horen moet. Geloof mij ter ville van mijn heer en haast achten voor mijn heer op dat gij geloven moet. Hoor dit mij naar uw wijsheid en laat die verstand wakker zijn op dat gij te beter oordelen moet. Is er iemand in deze vergadering iemand die een enige. Hoe bent u uh, in contact gekomen met Eh uh, Nou, nee, dat is een goede overgang die u hier aangeeft. Want in zekere zin, uh, uit reactie tegen Roya's... Je had toen een grote, twee grote leiders in Holland, dat waren Roya's en Valkade. En na één of twee jaar Roya's, ik weet niet eens meer hoe lang... kreeg ik al toch al, ook als jong ventje, wel gauw in de gaten... dat er enorme retoriek gepleegd werd, in de foute zin van het woord. En met een zekere hoop, die trouwens wel terecht was dacht ik, ik moet hier als de hazen weg. Want anders kan ik over een paar jaar eh, niks meer doen... dan zelf ook wa, wa, wa, declameren, zoals dat bij Roierts toen gebeurde. Eh, ik moet hier de dus schouw wegwezen. En waar zal ik naartoe gaan? Nou ja, dan ga ik die andere vent eens proberen. Dat was de tweede grote man die we hadden voor Kade. Dus zo ben ik eh, gevlucht bij de grote Willem Broeijers. En waarin hij naartoe vluchtte, was de grote Eduard Verkade. Dus daardoor heb ik als jong ventje... toch wel een erg interessante jeugd gehad. Wat vond u bij Verkade? Nou, tot mijn grote vreugde vond ik daar... wat ik in zekere zin daar ook wel ging zoeken... namelijk, laat ik zeggen... modern, intelligent toneel... Niet dat Royerts niet intelligent was, maar hij had nou eenmaal een gebrek dat aan die tijd vastzat. Hij was enorm rhetorisch. En ik had al gauw in de gaten dat uh, Verkade te intelligent was om die romantiek uit die tijd en die, uh, die, dat declamateurische uit die tijd te accepteren. En dus uh, ja, was dat een hele uitkomst voor mij. En dus was ik ook eigenlijk volkomen eerlijk... toen ik uh, bij Royerts wegliep... en naar die andere grote man ging, uh, genaamd Vrakade... dat ik er uit de grond van mijn hart tegen Verkade en tegen de mensen bij Verkade zei, jongens... dit is voor mij een volkomen nieuwe wereld... Dit is, uh, althans voor een deel is dit zeker, wat ik gehoopt had ooit eens te kunnen vinden, een modern intelligent toneel. Van 1918 tot 1921 was Johan de Meester acteur bij het gezelschap van Rooyards, en van 1921 tot 1924 bij het gezelschap van Verkade. Via de Vlaamse schrijvers Herman Tijlink en Wies Moens... kwam hij toen in contact met de Vlaamse Beweging. Dit betekende voor hem de overgang naar een nieuwe, belangrijke fase in zijn leven... die van het Vlaams volkstoneel. Nou, laat ik dan beginnen met te zeggen wat was uh, de basis van het Vlaamse volkstoneel. Want uh, het was natuurlijk toch zo dat toen ik dacht... Hey, het Vlaamse volkstoneel is iets voor mij. Dat had zijn reden. En de reden die dat had was dat ik in Den Haag bij het zeer aristocratische en moderne toneel van zittende hoorde dat er in Vlaanderen gesticht zou worden... een toneel dat het tegendeel zou zijn... van dat Haagse aristocratische, intellectualistische... Eh, moderne Haagse toneel. En ik kreeg het dus al gauw in de gaten dat ik dacht, ik moet hier weg uit Den Haag. En als de hazen hier weg, dan ben ik misschien nog te redden... als jong toneelman. En ik ga naar Brussel of Antwerpen. Ik wist toen niet eens waar of wat of hoe. En toen ik daar aan kwam, toen bleek tot mijn grote vreugde... dat het ook niet zo erg bekend was in Vlaanderen zelf wat dat nou eigenlijk was. Het was, en dat was natuurlijk voor mij heerlijk... die hele beweging van het Vlaamse volksverleden was nog niks. Toen dacht ik, nou, Jan de Meester, nu of nooit. Dan zei je godverdomme, zorgen dat dit iets wordt. Nou ja, dat is de kans van mijn leven geweest. En uh, die kans was dus... Uh, dat het mij bleek dat hier in dit zeer specifieke en gelukkig kleine land Vlaanderen... de mogelijkheid bestond om een volkomen, eigen, modern, deur en deur Vlaams toneel te maken. En dat was, dat Vlaams leggen ze de nadruk op, omdat hoe groot en hoe talentvol rood en verkade ook waren... Het was au fond geen Nederlands toneel. Het was volkomen geïnspireerd door de Europese ideeën. In de eerste verkaat door Engeland, Royers vooral door Reinhardt. Dus in zekere zin had ik het gevoel, en uh, als jongeman ben je natuurlijk altijd een soort revolutionair uh, ideaal hebben. Het was uh, op de een of andere manier duidelijk mijn gevoel dat in Holland op dat moment geen kans was... voor een eigen Nederlands toneel. En ik zag die kans dus heel duidelijk. Niet alleen door mij, maar ook door heel, de hele Vlaamse literaire beweging. Duidelijk aangegeven. Maar, beste man... ze waren mee op zitten te wachten. Dus is natuurlijk... Als jonge man erg leuk. Ik kon zeggen... Mensen... Die literaire beweging van jullie is heel interessant. Maar waar is jullie toneel? Oh, dat komt ook dan van, zei ze toen. Nou, maar ik dat dan verzorgen. Ja, graag, zei de mensen. Nou ja, dat was het Vlaamse volkstoneel. Dat was natuurlijk voor een jonge, brutale aap uit Amsterdam. Ja, een soort moment in zijn leven, steven wat ze zeggen... Daar ligt dat hele land Vlaanderen je. Hij hangt me. Maar in ieder geval... als ik nu in Vlaanderen terugkom... is het nog steeds zo dat... voor veel mensen in Vlaanderen ben ik... en ik hoop het te mogen blijven... ben ik het Vlaamse volkstoneel. hij in Vlaanderen gebleven. Hij ontpopte zich daar als regisseur van Formaat, die maatschappelijk geëngageerd toneel bracht als onderdeel van de emancipatiestrijd van de Vlamingen. In 1929 kwam hij op uitnodiging van Verkade weer naar Nederland terug. En dan volgde er een periode van succesvolle regies bij de verschillende gezelschappen. Hij heeft de klassieken gebracht als Vondel, Sophocles en Shakespeare... maar hij heeft ook moderne geïntroduceerd als Tennessee Williams en Arthur Miller. Hij was een meester in het actualiseren van oude stukken. In de oorlog bijvoorbeeld werd zijn anscenering van Vondels Lucifer... als antinazistisch ervaren door het publiek. En een stuk van Houtman moest om dezelfde reden van het repertoire worden genomen... Zijn elculieke opvoeringen waren in de jaren 50... een jaarlijks gebeuren in de Prinshof in Delft. Daarmee toonde Johan de Meester aan... dat dat stuk uit de middeleeuwen ook de mensen van nu nogal iets te zeggen heeft. niet. Er zit die op wegen, dus mooi, heb die al gods vergeten. Waarom vraagt is, Dat zult die wel weten. Wilt dan weer horen, te deze ontstanden. Erst ben ik nu gezonden, van voed, die is hemels Al niet gezonden. Ja, ik, zegt hij, al heb die ziens vergeten, als blik, die pijnst wel om u in zingen. Al zou ik u al voor ogen leggen, wat begeert God van wie? Dat zal ik u zeggen. Rekeningen, wil ik van u ontvangen. Zonder enig verdrag. Hoe zal ik dat verstaan? Hebt u ooit onder invloed van iemand gestaan? Op toneelgebied? Oh ja, natuurlijk. Maar laat ik het zo zeggen, altijd zo min mogelijk. Laat ik het zo zeggen. Uh, ik heb altijd heel duidelijk het gevoel gehad... ik interesseer me heel erg voor dit... Ik interesseer me heel erg voor dat. Maar persoonlijk raakt me dit niet zo erg. En dan kwam ik: wat raakt me nou eigenlijk wel? En dat was dan uitsluitend wat ik zelf op het toneelgebied wou presteren, en dat was meestal iets wat andere ideeën. En Ja, dat klinkt aan de ene kant erg verwaand. In wezen is het ook zeer zeker, want ik was enorm verwaand. Ik vond in mijn hart natuurlijk dat er maar één regisseur op de hele wereld was. Dat was Jan de Meester. Dat moest je ook, vind ik. Uh, in ieder geval is het een mogelijkheid om jezelf te dwingen tot originaliteit. Niet dat dat nou zo belangrijk is, originaliteit, maar het is toch wel... Goed om in ieder geval te vermijden dat je een uh, slaafse volgeling van anderen wordt. En dat gevoel uh, dat ik geen slaafse volgeling, ik wel zijn, maar nooit slaaf. Uh, ik heb altijd het gevoel gehad als ik als toneelman misschien hier of daar een... Richting of een poging zie die me interesseert... dan wil ik daar graag aan meewerken... maar dan doe ik het toch wel op mijn eigen manier. Zo zou ik het geloof ik wel kunnen, uh, kunnen zeggen. Zou het u uw eigen werk uh, kunnen karakteriseren? Mijn bedoeling en laten we maar zeggen mijn hoop... is altijd geweest om zoveel mogelijk te zijn... Zoveel mogelijk zeg ik met een zekere zwakheid: <laughs> uh, iemand die in Holland kon brengen een toneel dat zoveel mogelijk Nederlands was. De Johan de Meester in een aflevering van een leven lang een bijdrage van de NOS. Eerder uitgezonden in maart 1983. Drees Verberne was in gesprek met hem. Johan de Meester werd geboren in 1898. Hij overleed 26 jaar geleden op 18 maart 1986. Hij was toen 87 jaar. U hoorde hem onder meer vertellen over zijn samenwerking met de toneelleider, acteur en regisseur Eduard Verkade. Een ander creatief talent heeft dat genoegen ook mogen smaken. Jan Willem Hofstra, dichter en acteur, geboren in 1907. Hij was 83 jaar toen hij op 30 maart 1991 overleed. We reizen nu maar liefst 30 jaar terug in de tijd en komen terecht in 1982. Hij was te gast bij De Vara in een aflevering van Het Zout in de pap. Het woord is aan Zane van Münster. Wij praten aan tafel met Jan-Wilm Hofstra over een nieuw boek. Het is nog niet uit. Volgende week komt het, geloof ik, op ja, donderdag. Na het, he? het, het ligt uh, donderdag wordt het aangeboden en dan uh, na, het pink, na de Pinkster ligt het hopelijk dan ja. in de winkels. Ik heb het al in manuscript mogen zien. Ik vind het een aparte charme hebben om met de rode verbeteringen in zo zo'n boek al te lezen. Ik vind het een lekker leesboek, moet ik zeggen. Een Kijk. beetje barok misschien. Een boek zoals dat nu niet meer geschreven wordt. Ja, maar, maar het is uh, nu geschreven. Het is nu het geschreven. Ja. Wat hebt u zelf uh, willen maken? Een zederoman, om het dan ook maar eens zo te, te doen. En ja, eigenlijk heten al mijn boeken hetzelfde. Hè? Het zijn altijd uh, mijn eerste boek. Uh, van voor de oorlog nog. De vrienden van mijn vrienden. En zo is het eigenlijk altijd gebleven. Het gaat altijd, mijn boeken gaan altijd over een verzameling mensen die... Uh, ja, die, die echt en, bestaan? Nee, oh nee, dat nee? kan ik helemaal niet. Nee, ik wou dat ik dat kon. Je hebt van die echte vertellers, ik zou maar zeggen, zo rondom kolen. Die kon dat enorm. Hè? Die, als hij die weer over, tegen een boer aanliep, dan kon hij een bus schrijven. Nou, dat heb ik eens één keer geprobeerd, omdat ik een merkwaardig iemand ontmoeten. En toen dacht ik, dat is iets voor wat de mensen dan zeggen... voor één en roman. Nou, ik heb nog nooit zo'n tweedimensionale, nare man op schrift gezet. Ik heb het ook weggedaan. Dat kan ik niet. Ik kan wel mensen maken. Want uh, ik hoop dat u het met me eens bent, u hebt het nog gelezen... dat het echte mensen zijn. Ja, maar ik herken toch wel een paar mensen. Ik dacht dat het toch wel... Nou, nou misschien niet een roman romanclé, niet een echte sleutelroman... maar ik kom toch wel... Nee mensen hoor, ja. nee, nee, nee. het gekke is dat uh, uh, dit boek zal veel mensen die mijn werk kennen en mij kennen teleurstellen. Want de ene denkt, ha, nou krijgen we Roddel. dan de roddelverhalen die hij altijd vertelt. <lacht> de goed goedaardige dan waarschijnlijk. En uh, dat zal een muziekroman zijn, of een theaterroman, of een televisieschandaalroman. Of... Nou, is dat is het allemaal niet, want dat hebt u nog gelezen. Yeah. Het is een... Uh, een, ja, het, zijn, het is een kluit mensen. Vrienden die elkaar in vriendschap bestaan. Die voor elkaar instaan in, uh, in ook vooral. Die, uh, als de punt met baak komt, dan zullen ze alles in, de, in het werk stellen... om die anderen uit de puree te halen. En elkaar, ze kennen elkaar heel goed. Maar gaan toch op een bepaalde manier met elkaar om. En... Uh, dat is zo leuk, want als mensen dan nou zeggen... waar ga je nou van uit hè? bij het schrijven van zo'n roman? Hoe doe je dat? Dan denk ik altijd aan de woorden... Die, die onze eerste romanschrijvers, of ik moet zeggen romanschrijfsters... de Dames Wolf en Deken, die hebben in de tweede druk... in de voorreden voor de tweede druk van Serge Burgerhart, hebben ze geschreven, uh, men wil... En dan mag ik even goed kijken. Hè? Men wil, en dat met reden, dat men het ware waarschijnlijk maakt. Of men leest, zeker niet, met zeer veel deelneming. Het ware moet je dus waarschijnlijk maken. Daarom heb ik ook altijd het land aan uh, toneelstukken die... Uh, dat zijn dan wel geen romans, maar toch toneelstukken... die een, gewoon een punt uit de levenscake zijn. Niets meer. Dus dan zeg je, oh, een ziekenhuis? Zo gaat het in een ziekenhuis. Nou, dan kom ik eruit en zeg ik, nou, zo gaat het in een ziekenhuis. Dan heb ik daar geen boodschap aan, want dat weet ik al. Want het is een... Het, het, en dan zeggen Wal van Deken ook nog, het bijzondere in de karakters... dat is iets zeer aantrekkelijks voor de lezer. En ja, we hebben het nog gelezen. dus het zijn allemaal nogal... Bijzondere mensen. Ja, ik heb uh, het motto, dat is... Uh, uit een stuk van Congreve, dat is 18e eeuw dus, Engelse. Let us be very strange and well-bred. We kunnen best heel vreemd zijn, maar wel goed opgevoed. Wel met goede manieren. Yeah. En dat heb ik ook van mijn eerste roman af eigenlijk gehad. Kijk, ik, uh, ik kan niet... Uh, ik zou absoluut onmogelijk een boerenfamilie kunnen uh, uh, iets dus mee schrijven. hebben. Nee, nee. Want ik weet niet ja. hoe die mensen praten. En wat veel belangrijker is nog... ik weet helemaal niet hoe ze voelen. Dat weet ik alleen wel van uh, mijn eigen volk, als ik dat zeggen mag. En ik kom daar ook niet uit. En dan zou je zeggen, ja, dat is toch wel vreselijk beperkt... die beter gevoede intellectuele kringen. Maar ik ben dat begonnen, ook al in mijn eerste roman... omdat, uh, kijk, toen ik begon te schrijven, dat is voor de oorlog... Uh, toen was dan het allerheerlijkste, die boeken waren, uh, ik zal de naam van de schrijvers en de schrijvers niet noemen, waar dan, als je de, bij wijze van spreken, de rode koollucht de trap afstonk. <lacht> en uh, dat vond ik nooit zo aantrekkelijk. En toen dacht ik, god, mensen die het een beetje beter hebben en die wat meer weten, die hebben toch ook zielen, hebben toch ook harten. Ja. En toen dacht ik, uh, ik ga een boek schrijven zoals ik het zelf graag zou belezen. Die werden toen niet meer geschreven, dat is wel gek. En dat hebt u nu weer gedaan? heb ik weer gedaan. Het valt mij wel op dat de mannen komen beter uit de verf dan de vrouwen. U uh, moet het anders zeggen. Uh, dacht ik... <lacht> dat mag je nooit zeggen, dat ja, haat nou, ik altijd. als iemand dat zegt in een preek, <laughs> ik dacht of zo, dat is een onzin. Uh, die vrouwen hier, die... Uh, die zijn zo helemaal niet-feministisch in, in deze kring. Ik weet niet of u dat is opgevallen. Zelfs die vrouw die dus... Uh, er is één vrouw in die dan uh, die, die vreselijke flodderen schrijft... om ja. dat gezin boven water te houden, een man en haarzelf. Ja. Die zorgt en voor die, goed, voer die die zorgt, juist, precies, <laughs> goed voer en een warme stal. Ja, precies, goed voer en een warme stal. Maar die is toch... Uh, die is echt de vrouw van haar man, hè? En later wordt ze waarschijnlijk dan weer toch de vrouw van een andere man. Hm. En dat is een... Uh ja, oh, maar ik vind het ook een niet feministe goed uit de verf kan komen. hoor. Maar het viel me op dat een aantal van de mannenfiguren erg duidelijk en mooi en in extensie worden beschreven. En vooral ook de relatie tussen vrienden. Hè? Dat vind ik ja, erg ja, mooi. Ja, ja. Maar als u bijvoorbeeld toch een tamel heikel onderwerp aansnijdt als uh, de kunstmatige inseminatie. inseminatie ja. en, en u beschrijft hoe uh, weerzinwekkend dat eigenlijk is voor de man die dat moet gaan leveren. Dan beschrijft u helemaal niet hoe de vrouw die het moet incasseren. Dat nee, effect. maar dat heb ik al in het eerste hoofdstuk al. Hè. Uh, hij heeft die vrouw zo slecht gekend. Ja. Doordat ze, merkwaardigerwijze, een, uh, een liefde-vriendschapsverhouding hebben gehad. En zij is, moet u niet vergeten, een oogarts. Ja. Dat is een zeer klinisch, keurig, net vak. Ja. Je hoeft je handen niet vuil te maken dan mij. Dat vind ik een hoogst aantrekkelijk, schrijf ik geloof ik ook. Aantrekkelijk vak voor een vrouw. Hoog, hm. echt. En ze is dat ook. En het is een beetje een, uh, ja, een beetje stijgelende mevrouw, toch. Hè? Ja. Ze heeft gemerkt dat, het, uh, dat dat niet goed klopt... Uh, in seksualieboes met die meneer, ja. met die man. Maar het malle is, die mensen houden van elkaar. Die willen niet van elkaar weg. Ja. En ik geef dadelijk toe dat ze komt onvriendelijk over... of onvriendelijker over... Maar uh, ja, ik ben alweer aan een nieuw boek bezig. En ik zit er nog eigenlijk op te dubben. Of ik de mensen waar ik nou zo lang mee bezig ben geweest, of die nog maar niet een beetje verder moeten gaan. Ik ben zelf zo nieuwsgierig wat er allemaal wordt. Ja, over ontdacht, ja, ja, ja. dat hoor ik ook verdiept. Ik, ik ben erg nieuwsgierig he? of dat een kind. Uh, of, er, of wat, wat dat voor, voor. een kind ja. wordt. Ja, ja, ja. Ja. Nee, ik hoorde ook mensen die u had voorgelezen. Want u hebt proefgelezen. Ja, je... ik heb een, <laughs> uh, dat zijn aardige mensen. Uh, Peter Loor, directeur van de Schouwburg in Haarlem. En zijn vrouw, Marijna. En uh, Gerard van Blerk, de pianist. En Anne, zijn vrouw. En dan Jan Meulendijks en uh, Bart Schuil. En mijn zuster, niet te vergeten. En dan mijn vrouw. En dan... Uh, ja, dan denk je, dat is zo als Jedemdorvenhoen. Dat zijn zulke verschrikkelijk verschrikkelijke uiteenlopende karakters. Dan wil ik toch graag weten hoe die daarop reageren. En die waren, ja, ik moet het zeggen, ze waren zeer geboeid... en hebben er veel over gepraat. Het was natuurlijk ook wel leuk. Je maakt altijd, tenminste ik, omdat ik, ja, gut, wie niet... maar ik toch zeker, bepaalde dingen niet goed weet. En eh, dan waarschijnlijk te slordig ben om het na te trekken. Dat was bijvoorbeeld één ding... En de rest niet, maar daar had ik wel uh, een beetje de pest over in... dat ik dat niet in de gaten had. Ik zeg dan dat ze in, in New York zitten ze dan uh, in dat uh, handelscentrum. Ja. En dan schrijf ik rustig, het hoogste gebouw van Amerika. Waarop onmiddellijk Peter Loer zei, niet nee, meer, dat staat meer. in Chicago. Ja, ja. Kijk, dat is wel nuttig. Kleine foutjes hè? zijn er uitgehaald. Maar ze hebben natuurlijk genoten omdat u ook zo goed kunt voorlezen. Dat dus nou, is het oude hè? vak, hè? Het oude vak. Acteur? ja. Ja, Hoe ja ik, ben, nou, ik ben gedebuteerd in de stad Schouwburg onder verkade En ik ben gek aan het gekomen Zoals in mijn leven niets uh, schokkends gaat... maar altijd eigenlijk vanzelfsprekend heel raar. Uh, ik was in de opera in Bremen. Want mijn eigenlijke vak is dus zanger ja. en uh, muzikus. En ik kwam daar doodziek terug. En uh, werd gevraagd op een diner bij naar aanleiding van een verloving of een verjaardag ben ik kwijt... van de kleindochter van Verkade, ten Karte, die met een ten Karte zou gaan trouwen. En daar zaten we aan dat diner en uh, alles hier zoals dat vroeger ging... met uh, de mooie jurk en het prachtige pak, zwarte mm, rok waarschijnlijk. Ja. En uh, hij zat me een beetje te fixeren... Die grote toneelleider. En toen uh, onder de cognac. zei hij. dat ik overigens niet dronk. Uh, want ik was toen de tijd. Uh, vegetariër en afschaffer. Ja. ja. En uh, toen zei hij: Ik. Eh, ik heb één rol voor u. Zou u willen spelen bij mij? En ik had niets te doen. Dus ik zei: Heel graag. Ik dacht, nou. Ook dat aan mij. Toen ben ik gedebuteerd in een. In een Tragedie van Andreev, professor Staritsin, met Louis de Vries in de hoofdrol. Het is wel een beetje sneu om te bedenken dat al die mensen met wie ik daar nou stond, dat die allemaal, als je wijnen zijn, die zijn hm. allemaal dood al. Hm. Hoe was Misschien... die toen? Dat was in, uh, toen was ik, 21, 30, uh, ik was 23, 24, ja. En uh, Verkader was een man, en daarom kon ik het waarschijnlijk ook. Dat had iets mee. Die de eerste toneelleider. die uh, op types uh, de rollen gaf. Dus je kreeg de rol naarmate dat je eruit zag. Je hoefde je niet meer zo vreselijk te metamorfoseren. zoals dat voor zijn tijd is gebeurd. Nou, ik was toen. Uh, hologig en uh, yeah, ja, hoe je het kan zeggen. En uh, kon natuurlijk door een lampenglas. Dus ik was die oudste zoon, die Wallodja. En daar kon ik zo voorop met, uh, met een blauwe zijbloes en een astrakanmuts. Het, het Russische. Maar dat, zo ben ik dus aan het toneel gekomen. Maar daar, daar hadden we het eigenlijk helemaal ja, niet over. Ja, maar ik wil hè? het allemaal weten hoor. Oh <laughs> En hebt u toen veel geleerd van die oude verkade? Ja, van verkade heb ik geleerd uh, wat achter. dat wat achter de noten staat, zou Malen mm -hmm. zeggen, maar wat achter de woorden ligt. Hij kon iemand met een heel klein rolletje. Kon hij volslagen uh, verrukt maken met die rol. om te vertellen wat er, uh, wat er eigenlijk achter stond. Ik herinner me een, een, een. En dat is echt waar. Mensen denken dat dan het een grapje is, maar dat is niet waar. Is een, een man die, die komt zeggen dat er iemand is. En die zei. Meneer, uh, hier is uh, meneer Jansen, ik noem nog maar wat. En dan zei hij verkader op de dat dus weet ik nog zo goed. Waar, kom, waar komt u vandaan, meneer? Die jongen zei. Nou, uit de coulissen? Nee, zei die, Waar komt u nou vandaan? U bent hier. Uh, bediende, Dus waar, waar zit u nou? U bent hier knecht eigenlijk. Uh, u komt uit de keuken. En hoe komt u uit die keuken? Die keuken, daar is dan een, is een bijzondere aardige en mooie keuken... en daar is een bijzondere aardige keukenmeid iets ouder dan u, veel ouder. Zij heeft een oogje op u gericht en u vindt dat niet zo aangenaam. En zij tracht u te verleiden met allerlei dingen voor u klaar te maken. Uh, zij maakt voor u klaar... Uh, wat, uh, wat, vindt u, wat vindt u lekker, meneer? Waarop die jongen die zei... Hutspot. <lacht> dan ga een week iets achteruit. Die zei... Uh, oh, zij maakt u Hutspot. <lacht> en, uh, maar u gaat toch op haar avances niet in, meneer. Dus dan wordt er ineens gebeld. En dan moet u binnengaan om iets te zeggen. U bent een beetje verward. Daarom uh, zegt u ook niet dadelijk als u binnenkomt... meneer, hier is meneer Jansen. Maar u, uh, u zegt, uh, u aarzelt. U aarzelt, meneer. Waarop die acteur zei, oh ja, ik aarzel natuurlijk. Hè. <laughs> helemaal... Maar die jongen had toch... kreeg het idee natuurlijk... ik heb toch iets. Ik ben, ik ben toch een mens in dat stuk. Ik, nee. maar, ik kom niet meer op. En ik had het grote voorrecht dan. <coughs> dat ik. Ik kwam veel over huis bij Verkade. En dan moest ik me altijd bepaalde dingen voordoen, want dan moest hij zo lachen. En wat ik natuurlijk helemaal niet kon, dat was bijvoorbeeld de, de, de priester, de oudere priester in uh, Romeo en Julia. En dan moest hij zo lachen als ik dat dan deed. Want Dan moest ik zelf ook om lachen, want ik kon het gewoon niet. Maar ik heb het geloof ik bij hem gewonnen doordat ik. Uh, Doordat ik bij hem praatte. En toen zei hij, uh, u wilt zeker uh, Romeo spelen. Ik zag er niet onbekwaam uit toen. En toen zei ik, oh nee, dat interesseert me niet. Zei hij, Wat wilt u dan spelen in dat stuk? Wat zou u willen spelen, meneer? Maar Juist, zei hij. Dat vond hij leuk. Ja, ja, ja. De... de. de gevoel voor die, dat, ja. Ja, ja. En hij zag natuurlijk dadelijk dat ik geen jonge rol was dat nee. ik niet de stralende, jeugdige, verrukkelijke held was... die je toen moest zijn. Nee. Dat heeft Van der Lucht eigenlijk doorgezet. Want ik ben dus toen verkade faillietes gegaan. En in het Rieke Hopper Theater ben ik naar Van der Lucht gegaan... in de plaats van Johan Remmels, die daar wegging. En die zei ook, uh, kreeg, ik in kreeg ik nog in mijn uh, contract, Contact. tweede jonge rol. Dus dat was ik uh, een jaar na mei kwam Paul Steenbergen die iets ouder is dan ik, aan de zaak. En die speelde de jonge rol. Die weende dan op mijn schouder uit, zal ik maar zeggen. Ik nee. was dan de, de jonge man met keurige pak... en die alles aan elkaar babbelde. Hè? Ja, ja. ja, Nou, daar heb ik dan ook mijn brood mee verdiend. Met dat aan elkaar babbelen. Uw verhaal van de Hutspot brengt me even toch op de titel van uw boek. dat is namelijk Hemelse Modder. Van waar? Wat is dat? Koningin Wilhelmina. Dat ja. zal u gek vinden, maar... Oh, nou, ja, ja, ja, maar ik moet het toch even. Ja. <laughs> ik doe nu even of ik het niet weet. Oh ja, ja je, dan krijg je van die pijnlijke <laughs> oembra. Nou, nee, Belhamina, die uh, als nee, die iets walt. Wou... Hemelse modder is iets van, dat dacht ik echt, van chocola of zo. Dat ja, denken de meeste mensen. Of iets, uh... Uh, ik kreeg een le leuk briefje van uh, Teun de Vries, een, een grote schrijver. En die, uh, die zei: uh, Hemelse modder, schreef hij, dat is natuurlijk opium gezien jouw uh, pension voor, voor China en zo. Nou, Ten eerste heb ik dat helemaal niet, maar ten tweede uh, is, had ik er nooit die kant op gedacht. Nee, ik heb gewoon... Uh, het is een toetje dat Wilhelmina, die als ze iets beloofd had, het ook deed, door alles heen, en die heeft de eerste keer, geloof ik, of de tweede keer, dat weet ik niet precies, uh, toen prins Bernhard bij haar had heeft uh, uh, dat laten serveren als toetje. En hij moet daar bijzonder uitbundig over geweest zijn... want die man kreeg voortdurend hemelse modder te eten. <laughs> maar Het is iets van... We moeten uh, even kusten of zo. Nee, uh, uh, het, is, uh, uh, het staat in Vandalen. Ja? Het is mazzinapunning uh, met, en, met uh, uh, iets roods. Dus ja, ja, ja. bessen of aardbeik kan er doorheen. Ja. Ik weet het allemaal niet hoor. Ik heb het nooit gegeten. <laughs> Mijn vrouw maakt lekkerder toetjes. <laughs> ja. Het is ook aardig dat de, de opdracht is voor Toe. Punt, natuurlijk, punt. Dat is dus geen aarzeling geweest. Nee hoor. Zij heeft er, uh, heeft er erg op gestaan dat ik dit boek zou schrijven. En ik heb altijd stiekem het idee gehad dat ze dat gedoen... die 50 jaar radio. Ik heb 50 jaar radio gedaan. En uh, dat weet ik zo precies ook weer vanwege verkade. En die televisie dat ik dat gedaan heb... Uh, ja... Uh, poor went la om geld te verdienen. En daar had ik redelijk succes mee. Maar ja, je kan natuurlijk niet alles doen. Toen kwam daarbij de Volkskrant, de Tijd, uh, later Elsevier. Uh, ja, ik heb, uh, nou, ik heb niet zo vreselijk stil gezeten, Maar zeker niet stil genoeg om dan een kapitale roman op tafel te leggen. Maar dat het, het wel eens een jaar of 26 geleden, geloof ik, dat die laatste roman uh, 27, dacht Jaja. ik. Ja. Dus dat is toch wel Zij een zijn... moed hè, om dan weer te beginnen, nee, of niet? We. Ik heb het, nee, ik vond het heerlijk om het te doen. Ik heb, moet ik eerlijk zeggen, nog nooit zo ontspannen aan een boek gewerkt. Zonder alles soeres ik wist van uitzendingen ertussendoor en zo? Nee hoor, ik kon me niks schelen. En uh, uh, als dat nou kwam, maar die waren dan voor een groot deel al weg. En dan kon ik er gewoon aan werken, iedere dag. Ik heb er vrij fors aan gewerkt. Ik heb het uh, betrekkelijk snel geschreven. Ik denk toch een half jaar. Uh, maar ik had veel aantekeningen al. U hebt er langer over gedacht. U hebt er ja, voor ja. heel lang over gedacht. Je blijft toch met die mensen. Als ze eenmaal voor je deur staan. die oude man en dan die. Uh, nee, die jongelui. Ja, daar ben ik erg. Die, die Brit en, en die Ebba en al die figuren. daar heb ik lang mee rondgetopt, hoor. Het is eigenlijk zo. oogenschijnlijk uh, leven die mensen allemaal in grote welstand. Ze hebben allemaal prachtige banen. En ik heb gewoon laten zien dat uh, de andere kant van de medaille... dat die mensen ook hun, hun diepe treurnissen en ellende... En, en prettige dingen hebben ook natuurlijk. En het jargon dat ze spreken, dat uh, mag je wel een, bijna een jargon noemen, die ene. Dat is, uh, ja, dat is opgepikt uit het leven ook natuurlijk. Een bepaalde kring mensen praten op een zekere manier. Ja. ja, ik denk dat een scholier van deze tijd er een woordenboekje bij moet nemen... Want veel stijl, veel meubelen worden met de Ricamier-stijl of wat dan ook toegelegd. Ja, en als er een koekjestrommel opengaat, dan komen er ook zeven merken koekjes. die Evenveeltjes, bestaan. evenveeltjes. <laughs> Uit de trommel. Ja. Nee, maar dat is ook, dat speelt, uh, waar u het nou over hebt, 1914. met die koekjes. Dat is 1940. Ja, ja. En toen had je evenveeltjes. Weet je wat het is? Evenveeltje? En die roze banket? Nee, uh, ja, en dat is evenveeltjes? paleisbanket. Nee, dat weet ik niet. Evenveeltjes, dat zijn gewoon zandkoekjes. En die zijn in verschillende vormen. Ronde en hartvormige en vierkante. Maar er kwam evenveel uh, uh, meel in. Ja, evenveel. Oh, ja, ja. Gelijke hoeveelheden. Gelijke hoeveelheden. En dan Mal, uitrollen. En dan dun. Dat weet dan ik vormpjes straks. Ja, Daar bemoei ik me niet ja, meer? Nee. Ja, nee, nee, ze werden <laughs> gekocht. Niet gemaakt. <laughs> Nee, ik, weet, ik wou nog even terug, als het kan, ja. op die 50 jaar radio. Ik weet het zo precies, omdat ik... Uh, ik heb ik uit kunnen rekenen wanneer ik de eerste keer voor de radio kwam. Dat was met Verkade. Verkade speelde een bijzonder, uh, heel bijzonder stuk. Uh, uh, Journeys End. En dan ben ik ineens vergeten hoe het in het Nederlands heette. Uh, dat was een oorlogsstuk en daar speelde hij de oude... Uh, officier in. En Nels Stans, zijn eerste actrice, speelde daar een jonge officier in. In Travestie. Want Nels had een hele lage stem. Die kon dat. Zag er prachtig uit. Maar het had, dat stuk had dan een hele tijd gelopen. En zij wou, uh, wou iets anders worden gehaald laten groeien ook. En ja, zo gaat dat. Hè? En toen zei ik, we gaan het nu voor de fragmenten voor de radio doen. En naal. Nee, Les, zei hij. Die kan dat natuurlijk niet doen. En uh, dat duurt maar. En dat vond ik wel erg natuurlijk. En zodoende weet ik dat het vijftig jaar geleden is. Weet u ook nog waar? Sla je me dood? Nee. Het, het zal voor de... Ik weet ook zelfs niet meer, want ik ben slecht in geschiedenis... of het, of het de HDO nog was. Uh, de Helversumse draadloze omroep. Nee, hè? Het is... Ja... Uh, yeah. Dat weet, ja, niet. dat weet u ook niet. Nee. Nou ja, komt er ook niks op aan, maar het is 50 jaar geleden. <laughs> maar dat en was dus ik... met in, in zo'n studio met, met nog van die hele grote microfoons... Eén uh, microfoon. En live natuurlijk, want er werd nooit ja, iets opgenomen. Ja, natuurlijk. Nee, dat kon ze toch helemaal niet. Dus dan, en acteerde u dan ook met grote gebaren uh, tegenaan? Nou, je moest natuurlijk die, die, dat ding in de gaten houden. De dus microfoon? Uh, de microfoon. Ja. Want er kwam dan een meneer en die zei... Kijk, hij is aan één kant Gevoelig bespreekbaar oh, ja. of zo... Ja. Yeah. Uh, yeah. Nou, ontzettend zijn we nerveus natuurlijk. Maar we hadden de, de tekst in de hand. Want Verkade die leerde toch al zo slecht. Dus die dankte de hemel dat hij dat het nou kon, uh, <laughs> dat het kon oplezen. So, en na Verkade is het dus uh, veel kritiek, uh, toneelkritiek? Nee, van de lucht. Ben ik naar uh, oh, ja, dan heb ik even de, de Koninklijke de Schouwburg. Ik, ja. ik bedoel, die 50 jaar radio hebt, ja. u, hebt u op allerlei manieren, maar ook met kunstprogramma's, ja, ook kunstprogramma's geweest. Ja, altijd kunstprogramma's geweest. En over ballet en over uh, ja, ja alle, alle mogelijke kunsten dat heb ik besproken toen. Maar het was natuurlijk hoogst aangenaam. En toen de televisie kwam, bent u er ook in gesprongen? Zelfs een dat mag u wel zeggen. hebt u ja, gepresenteerd. Nee, maar het malle... Het, uh, u zegt er nou ingesprongen, maar het is zo gebeurd... dat ik uh, ik zat rustig thuis en werd ineens opgebeld door in hoge noot, Wim Barry, toen nog regisseur van de KRO... en die zei, we hebben een man gehuurd om een uh, Engelse regisseur... Uh, die uh, het gezelschap theater gaat uh, regisseuren, om die te interviewen. En die man die blijkt helemaal niet behoorlijk Engels te spreken. Kan jij niet komen? Ik zei, wat moet ik dan doen? Ja, je moet die man interviewen. Dat was dan vroeger zo. En waar gaat het dan over? Dat stuk, dat, dat stuk was van Goldsmith, She Stoops to Conquer. En ik dankte de hemel dat ik dat kende natuurlijk. Met Kees Brusse was erin, herinner ik me. En uh, toen kwam ik daar. En als je het niet weet, doe je het altijd meestal goed. Hè? De eerste keer, ik, liet mij, ik riep alleen: uh, waar moet ik nou naar kijken? En toen zei Wim, die zei zoiets van: waar het rode lampje brandt. Dat uh, die camera moet het. En toen zei ik: oh, nou, vooruit, hup. <lacht> Dat zei ik niet eens, ik deed het wel. En het was ook zo wel leuk, want uh, er was een van de mannen die, uh, die de decors had gemaakt. En die, die zag ik weglopen ergens. Het was natuurlijk in die hele kleine studio. Irene en Irene. Zo, ja, ja. En toen zei ik, uh, uh, neem meneer Verzeur, ik kan niet weglopen, u moet ook nog even blijven. En iedereen versteende, want dat was natuurlijk veel te natuurlijk voor ja, die ja, tijd. Ja, hè? Ja, ja, ja. En die kwam er toen ook bij. En als je het dan, net wat ik <clears throat> zeg, als je niet weet hoe moeilijk het is... het zal waarschijnlijk mijn beste uitzending <laughs> ja. <laughs> ja, het was het hek van de dam. Ja. Ja, en de krant, die hebt u dus ook heel veel jaren volgeschreven. Al ja. Ja. Ook altijd in die hoek, altijd uh, Ja, ik had, uh, het, het kon er, af en toe kon ik er een beetje uit... Ja, nee, het moest toch altijd wel met cultuur te maken hebben. Ik heb dus jaar en dag, onder andere in de tijd, een uh, kunstlicht gehad. Hè? Met portret, ja, ja. Met wat zegt met u? Betrit, zeg je? Met portret, ik. Betrit. Met een oh. portret erin, hè? dat is dan het hoogste waar je oh. tegenwoordig toe kunt komen. Uh. Maar dat, waren, dat was eigenlijk, een, ik was columnist. En dat vind ik ook wel leuk, want ik was de, een van de eerste die mij een eind wegbabbelde. babbelde. En eh, dat is wel leuk dat ik van verschillende mensen die elkaar niet kenden, eh, in de loop van drie, vier jaar kreeg ik dan een briefje. En die het allemaal hetzelfde zei. Die zei, dat, dat is voor mij de krant, is, uh, dat is natuurlijk alles goed en wel. Maar het is een herduiveren uh, voor mij. Het woord ja, eerder. Ja, ja. Voordat ze aan de krant begonnen, dan lazen ze dat. Even ja, ja, dat is wel leuk. Ja. Even Jan-Willem Hofstra. En het was in dit geval in een aflevering van Het Zout in de Pap, een bijdrage van de Vara. Eerder uitgezonden in 1982. Zane van Munster was in gesprek met hem. De schrijver en acteur zag het levenslicht in 1907 en overleed eind maart in 1991. Daarmee ronden we dit uurtje, waarin we heel even meereisden met Johan de Meester en Jan-Willem Hofstra af. U bent te gast bij Vlucht in het Verleden van Max op Radio 1. Vragen en opmerkingen die kunt u aan ons kwijt... via nachtvluchten, omroepmax.nl. Of u gaat naar onze site, dat is nachtvluchten.fm. Daar vindt u ook alle contactmogelijkheden. Ouderwets schrijven wanneer u geen computer heeft... dat kan naar nachtvluchten bij Omroep Max, postbus 518, 1200... Alpha Mike in Hilversum. Dus postbus 518-1200 Alpha Mike in Hilversum. En u kunt de programmering ook terugzien op Teletextpagina 331. Het is tijd voor een kort journaal en daarna gaan we verder met nachtvluchten. In het volgende uur een compilatie over Christa Wolf. De schrijfster uit de voormalige DDR overleed in december 2011. Morgen zou zij 83 jaar geworden zijn. Graag tot zometeen.